10 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Bij de schietpartij in een basisschool in de Amerikaanse staat Connecticut... zijn zeker 27 mensen gedood. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Op de school werden 18 kinderen gedood in de leeftijd van 5 tot 10 jaar. Twee andere kinderen bezweken in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Ook kwamen zeven volwassenen om het leven, onder wie de schutter... dat zou een man van 24 zijn. Zijn lichaam werd gevonden in de school. Zijn moeder werkte op de basisschool en zou ook zijn gedood. In het huis van de schutter zou het lijk van zijn vader zijn gevonden. Een zichtbaar aangeslagen president Obama heeft zijn medeleven betuigd... aan de slachtoffers en familieleden. Hij viel een paar keer stil toen hij over het verdriet sprak... dat de ouders van de omgekomen kinderen moeten voelen. Obama zei dat hij in actie wil komen... om dit soort tragedies in de toekomst te voorkomen.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 Dan moet de gemeente het bedrag van 4 miljoen inleveren. Het weer, bewolkt en in perioden met regen. Er staat veel wind en op de wadden kan het enige tijd stormachtig worden. Morgen afwisselend wolkenvelden, af en toe zon en gemiddeld 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Op 19 december is de uitreiking van de Stergouden 2012. Wilt u dat uw favoriete commercial meegaat naar de live show? Ga dan nu naar Stergoudenloekie.nl en stem. Ik zie u graag 19 december half 9 Nederland 1. Heb je een kanarie, partiet of andere vogels thuis? Kies dan BAFAR topkwaliteit en zet BAFAR extra vital op het menu. De voedzame oude voor je vogels. BAFAR, de mensen die van dieren houden.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 NOS, NOS Langs de lijn, met Robert Meder Goedenavond, nieuws en sports tot 11 uur. Wat de sporten betreft, PSV en Ajax zitten elkaar uh, in de haren, alweer. Nu over de schorsing van PSV en Marcelo, die alsnog heeft gekregen... voor een tik die hij uitdeelde aan Ajaxiet Ziethoesen dik advocaat vindt er dit van. Scheidsrechter bepaalt het. heb je nog een vierde man. Dat zijn de mensen die moeten bepalen niet de mensen die achter hun broodje zitten. En, en dan blijf ik hoe kijk je naar een club? En uit welke stad kom je? En zie je een blessure, voel je dat aan? Dan moet je zelf op hoog niveau gespeeld hebben. Schaatser Hein Speer die pakte vorige week goud op de 1000 meter in het Japanse Nagano. Dit weekende is hij in China. Een heel verschil. Er hangt een behoorlijke smog, het stinkt hier. Mensen zijn best wel vies. Heel andere cultuur dan Japan vorige week. Daar is alles heel netjes. Ja, Feyenoord krijgt dit weekend de ADO op bezoek. Vorig seizoen eindigde dat in een nederlaag. Feyenoord zit dus vol revanche gevoelens. Maar hoe is dat voor Lex Immers? Vorig jaar ADO-speler en nu Feyenoord. Ja, ik kan geen gevoelens hebben. Want in deze wedstrijd heb ik hier 0-3 gewonnen met ADO. En ja, dat was voor ons een uitstekende wedstrijd. En uh, ja, Feyenoord die wil natuurlijk nu revanche halen. En, uh, en daar maak ik nu deel van uit. Dus ik ga daarin mee. Maar eerst het nieuws van de avond. President Obama die gaf een uur geleden een reactie op de schietpartij in Connecticut. Obama vertelt dat hij toen hij het nieuws hoorde niet als president, maar als vader reageerde. We've endured too many of these tragedies in the past few years. And each time I learn the news, I react not as a president, but as anybody else would. As a parent. And that was especially true today. I know there's not a parent in America who doesn't feel the same overwhelming grief that I do. Obama was eh, tijdens het voorlezen van zijn verklaring duidelijk geëmotioneerd. Schietpartijen als deze komen te vaak voor, zegt Obama. En dat wil hem graag even laten horen zeggen. Ja. Kan dat nog? Whether it's an elementary school in New Newton or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 regardless of the politics. En dat is toch wel opmerkelijk. Het laatste wat hij zegt, hij wil iets doen om dit soort schietpartijen te voorkomen... en daarbij moet partijpolitiek geen rol spelen, zei Obama. We hebben correspondent nu met, uh, contact moet ik zeggen... met correspondent Jacqueline Ekman in Washington uh, op het vliegveld... op weg naar de plek der Zonnehuis. Goedenavond. Goedenavond. Dat laatste, laten we daar even op inzoomen. Wat zou Obama daarmee kunnen bedoelen? Ja, dat is... Een beetje het, punt. het is de zoveelste schietpartij, uh, de meest recente, die kunnen ons ook nog herinneren, afgelopen juli in Denver. Met ook uh, meer dan twintig slachtoffers nu weer. Um, toen ook een prachtige speech, nu weer een prachtige speech. En dan ga je een beetje afvragen, ja, in plaats van al die prachtige speeches, misschien kan het nog voorkomen worden. We hebben hier een wapenwet, mensen kunnen hier nog heel makkelijk aan wapens komen. En uh, dan um, is het de vraag, wat bedoelt u daarmee? Misschien moeten we dat weer ter discussie brengen. Er is dus een hele grote groep Amerikanen die voor het bezit van wapens zijn. Die zien dat als een groot goed van vrijheid. Uh, maar het heeft natuurlijk wel gevolgen, zoals weer een schietpartij zoals deze. Maar wat kan Obama doen? Dat is het punt. Het, de staten gaan hier namelijk over. En niet, um, en niet het land, niet de regering. Dus het is uh, meer doen dan alleen maar dit te sprake brengen en dit ter discussie brengen kan hij eigenlijk niet. Nee, hij wil dus een discussie in het land teweegbrengen. Om wellicht op die manier enige vorm van verandering te krijgen in het land. Wat betreft uh, de wapenwet. Ja. Uh, wat zich precies heeft afgespeeld op de school, dat wordt een stukje bij een beetje duidelijk. Wat weet jij inmiddels? Um, het gaat, de dader is. Het gaat om een 24-jarige 24 jongen. Um, die is waarschijnlijk de klas binnengestapt waar zijn moeder les gaf, een kleuterschool. En een kleuterklas moet ik zeggen. En uh, daar is hij ons rond gaan schieten. Hij heeft zelfs zijn moeder ook daarbij doodgeschoten. Daar zijn er uiteindelijk de meeste slachtoffers gevallen. Dus dat is zo goed als zeker wel bekend. Nogmaals, ook dit moet nog wel officieel bevestigd worden. Um, er zou ook een broer bij een van de slachtoffers zijn. Uh, maar hij heeft meerdere broers. Dus dat wordt nog een beetje een ingewikkeld verhaal. Ja. Um, en verder zijn de meeste kinderen, andere kinderen wel in vrijheid gebracht. Die zijn naar, naar bijgelegen brandweerkazerne gebracht. Maar nu is het natuurlijk... Echt alle details komen nu langzaam maar zeker binnen. En ik denk dat een hoop mensen nog niet eens beseffen wat er is gebeurd... als de feiten al bekend zijn. Het is een heel bizar en treurig verhaal. Ja, hoe, hoeveel mensen zijn er nu uh, uh, overleden? Wat is bevestigd tot dit ogenblik? Uiteindelijk zijn er nu, is er is wel bevestigd, uh, 26 doden gevallen plus... De daden zelf, dus dan kom je op 27. 18 kinderen. Zijn, van de 26 doden zijn 20 kinderen. 18 kinderen zijn ter plekke overleden en 2 zijn later in het ziekenhuis overleden. En onder de doden zijn 6 volwassenen. Dat is nu wat hier wel bevestigd is. Ja, en over het waarom is nog niks duidelijk. Nee, zeker niet. Nee. nee. Goed, het is, ja, het is even na vieren nu bij jou. Als ik goed ben geïnformeerd, je, je, je gaat onderweg naar Newtown. Uh, dit zal heel erg. Veel teweeg hebben gebracht, neem ik aan, ook in de Verenigde Staten. Wat merk jij daarvan? Nou, inderdaad heel veel. Het begon al vrij vroeger schietpartijen is, is al heel gauw media-aandacht. Maar het, treurig maar waar, er zijn hier steeds vaker schietpartijen. En je kijkt al bijna niet meer op van, van één of twee slachtoffers. Uh, dit is helaas weer een, een hele grote. En uh, dit wordt natuurlijk overal opgepakt. En uh, reken maar dat we de komende dagen eigenlijk nog steeds boven het nieuws zou staan. Ja, goed, dan horen we ook uh, meer van jou. Dankjewel voor nu, Jacqueline Ekman in Washington over de schietpartij in Connecticut. Als er meer nieuws is, dan hoort u dat vanzelfsprekend hier op Radio 1. Goed, tien over tien. Uh, u zal het niet gemist hebben. Er is uh, gevoetbald in de eredivisie vanavond in de stromende regen. Uh, een mooie derby, zo mogen we het wel zeggen. Twente tegen Herakles, Bas Stigler. Goedenavond. Uh, Goedenavond. 3-2 voor Twente. Uh, dankzij zijn buitenspelgoal, heb ik begrepen, ja, dat was de beslissende uiteindelijk. Die kwam van de voet van uh, Castanjos Die inviel trouwens, want Boelekin stond bij Twente weer in de spits. Uh, nou stond Castanjos niet buitenspel, maar Chadli, de aangever van die goal... stond op het moment dat hij de bal kreeg. Zeker een halve meter tot een meter buitenspel. Dus die goal had niet uh, geteld mogen worden. Het merkwaardig is eigenlijk dat Twente er even goed recht op heeft. hoor. Want als je de kansen naast elkaar zet in deze wedstrijd... dan krijgt Twente 11, 12, echt grote kansen in deze wedstrijd. En Heracles nog niet een fractie daarvan... En als je dat gezegd hebt, denk je weer, nou, dan zal Heracles wel weggespeeld zijn. Dat is ook niet waar. Want juist in het veldspel heeft Heracles ook hele aardige dingen laten zien. Want voetballen kunnen ze echt. Maar Heracles werd eigenlijk maar heel mondjesmaat gevaarlijk. En Twente kreeg dus echt nou 10, 11 grote kansen. Hij heeft dus de mogelijkheden echt wel laten liggen om al veel eerder op voorsprong te komen. Uh, Tadic heeft nog de paal geraakt. Kwanzaa moest nog een kopbal van Douglas van de lijn halen in de eerste helft. Uh, dus nou ja, dat Twente wind, daar zal iedereen denk ik uiteindelijk vrede mee hebben. Maar het is wel zuur voor de ploeg uit Almelo dat dat nou net op die manier moet gebeuren. Ja, ik heb wat beelden gezien van, uh, van het duel. Nu zag ik de stromende regen. Hoe lag het veld erbij? Nou, niet best. Het is hier natuurlijk net als in de rest van het land koud geweest. Dus ik denk dat nog aan de onderkant uh, wat hard is geweest. Dat dat water ook niet goed weg kon. Ik vrees dat de terreinknecht, want ik zit nu in het stadion uh, nog zoals je begrijpt... en ik kijk nu naar dat veld, die, die terreinknecht hier die heeft echt een slecht weekend hoor... want het is nu echt kapot getrapt. Um, het, het ziet er niet goed uit, het zijn echt wel zware omstandigheden geweest. Veel regen, het waren net geen plassen, maar wel echt een heel modderig veld. Um, het, het gek genoeg paste dat ook wel weer in de, der, in de derby sfeer, want dat, het, ja, het is zwaar en het is koud en het is moeilijk. Je krijgt slidings met, uh, van vier meter lang... Ook uh, dat leverde ja, niet die slidings als zich, maar het feit dat het wel fel was in een de derby, leverde ook zes gele kaarten op in deze wedstrijd. Dus het, het paste allemaal eigenlijk ook wel weer in het plaatje. Maar zoals ik zei, de terreinknecht die heeft het zwaar. Er lopen nu nog vier, vijf mensen op het veld om nog wat te prikken. Maar dat lijkt mij, uh, dat naar de maaltijd eerlijk gezegd. Ach, maandag of dinsdag ligt het er weer mooi bij en dan heeft hij toch mooie eer van zijn werk. Zo kijkt het ook. Nou zien. ja, voordat ja. hij hier weer gevoetbald wordt, uh, is het een paar maanden verder ook. Ja, dus, uh, dat is ook weer waar. Goed, dankjewel Bas. Zometeen de reacties natuurlijk op dit duel.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 All in het Old Town. Iets voorbij uh, kwart over 10. NOS langs de lijn. Zometeen uh, de ruzie tussen PSV en uh, Ajax. Eerst even terug naar uh, Twente tegen Herakles. Twente weer koploper. De doelpunten maken. Vejinovic 0-1. Uh, Chatli 1-1. Yasi 2-1. Bruns 2-2. En vervolgens Castanjos uh, 3-2. De beste winnende goal. En daar was nogal wat over te doen. Want het was gewoon dik een meter buitenspel. Nou, laten we eens even horen hoe er gereageerd wordt in Enschede. Uh, bijvoorbeeld door uh, de coach van Heracles, Jan Roels, die sprak zojuist met hem, Peter Bos. Laat ik meteen met de deur in huis vallen. Je verliest uiteindelijk hier uh, door een buitenspelgoal. Ja, dat, dat heb ik ook gezien. Hoe <laughs> frustrerend is dat? Nou, eigenlijk valt het wel mee. omdat uh, uh, Ik vind dat Twente wel trek gewonnen heeft.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 Het gelijkspel had gekund, maar dan hadden we wat geluk nodig gehad. Dat hadden we een aantal malen, omdat zij grote kansen dus, dus niet benutten. Maar we zijn wel lang in de wedstrijd gebleven. En dat moet ik zeggen, dat is een compliment waard. Omdat het was een heel moeilijk bespeelbaar veld. Kunstgras is niet altijd zo slecht. En vandaag was het echt plassen op het veld. Modder, drek, trassig. Dat maakte goed voetbal. En daar moeten wij het van hebben. Maakte dat onmogelijk. We hadden ook de ploeg zo opgesteld dat we ze pijn wilden doen met voetbal. We hadden echt allemaal goede voetballers in het elftal staan. Alleen dan moet je natuurlijk wel op een goed veld kunnen voetballen. En dat was vandaag eigenlijk onmogelijk. Dus we moesten opportunistischer spelen. En ik heb dat voor de wedstrijd aangegeven. Van ja, soms dan, dan moet je moet kijken naar de omstandigheden. Niet overzeuren, het is nu eenmaal zo. En dat vind ik hebben ze uitstekend gedaan. Want we hebben er echt de wedstrijd van gemaakt. Met de besloten training gisteren, waar veel om te doen is geweest... Hè, de achtergesloten deuren trainen. Waren de plannen dus duidelijk anders? Ja, heel, heel duidelijk. Omdat wij, daar ben ik van overtuigd dat uh, wij dit Twente, wanneer wij al onze voetballers kunnen opstellen... en echt voetbal kunnen spelen, dan hadden we ze echt pijn kunnen doen. En ik vind dat we ze nu ook wel pijn hebben gedaan, want ze moesten diep gaan. Maar niet op de Heracles-manier. Leeft de derby dan ook bij de spelersgroep? En heb je daar een beetje gebruik van gemaakt ook? Nee, daar heb ik geen gebruik van gemaakt. Uh, er komen geloof ik uit mijn totaal... Ik heb toevallig zitten tellen op de bus op de heenweg. Ik had niks te doen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 Grote ergernis bij PSV over de schorsing voor uh, verdediger Marcelo. In de wedstrijd tegen Ajax deelde nu een tik uit aan uh, spits Danny Hoessen. De scheidsrechter zag het niet, maar de aanklager van de KVB... die uh, kwam uh, toch met een uh, straf op grond van de televisiebeelden. Drie duels schorsing. Ragnar Niemeij sprak erover met de coach Dik Advocaat. Nou, roept de directie aan alle kanten dat PSV gezocht wordt... dat het rechtssysteem onbetrouwbaar is en dat soort uh, termen. Nou, PSV wordt niet gezocht. Ik vind wel nog steeds dat het willekeur is. Dat blijkt, dat blijkt wel wat er in, die, in dat weekend ook gebeurd is. Maar nogmaals, uh, hij, hij heeft drie wedstrijden gekregen... en dan moeten we niet verder. Het is gebeurd en uh, we gaan verder. Ja. Heeft u zelf nog gedacht van ja, net in zo'n week dat iedereen bezig is... met handen afblijven van elkaar en niet aan elkaar komen... en noem maar op dat het dan niet zo handig is om, om, om je op die manier te houden als club? Heb jij ook die. Uh, dan ga ik er even, als je er graag op door wil gaan, dan ga ik wel even met je mee. Heb je ook die, uh, al die uh, voorvallen gezien? Die in het weekend gebeurd zijn? Mm -hmm. Ook nog in die wedstrijd uh, met Ajax tegen PSV? Ja, daarom zegt u het willekeurig. Het is willekeur. Maar pleit u dan voor. Bijvoorbeeld... Hoe, hoe heeft u man verstand van voetbal? Van voetballen? Van, van voetballen. Kan, die al, al, kan hij zelf bepalen en zien of het een uh, free kick is of niet? was die free erger van Marcelo dan van een andere speler in diezelfde wedstrijd. Ja. Onze speler is zes weken geble geblesseerd vanwege een, een tik van de speler van Ajax. Maar Daar pleit... zeggen wij het er ook niks van? Daar pleit u dan bijvoorbeeld ook voor, voor straffen achteraf, ook als het beoordeeld is door de scheidsrechter, ja. Want dat is het verweer van de andere kant. De scheidsrechter bepaalt het. Dan heb je nog een vierde man... Dat zijn de mensen die moeten bepalen, niet de mensen die achter hun broodje zitten. En dan blijf ik. Hoe kijk je naar een club? Uh, uit welke stad kom je? En uh, zie, zie je een blessure? Voel je dat aan? Dan moet je zelf op, op hoog niveau gespeeld hebben. Ergen is dus bij advocaat, dat mogen duidelijk zijn, en niet alleen bij hem. Uit de directie van PSV klonk kritiek aan het adres van Ajax. Klaas-Jan Bos van RTV Noord-Holland vroeg een reactie aan de Ajax-coach Frank de Boer. Frank... Uh... Uh, we staan ook bovenaan het teletekst, uh, Marcelo drie is geschorst, of vier, een, eentje nog voorwaardelijk, wat, wat vind je daarvan? Ja, ik vind het spijtig voor een speler. maar terugcommissie beslist. Uh, in het algemeen dagblad is uh, Vossen van PSV is nogal uh, hard richting Ajax, hij heeft over maat en na en naaierij van de club. Wat vind je daarvan? We moeten eerst even afvragen wie uh, geslagen heeft natuurlijk, volgens mij. Dus uh, ten tweede, volgens mij stond er ook heel duidelijk in wat de verklaringen waren van ons. Als we dat matenijerij noemen, dat twee mensen niks hebben gezien en dat Danny uh, iets gevoeld heeft waardoor hij op de grond uh, moest gaan uh, zitten. Als dat belastende verklaringen zijn. Ja, ja, hij zei ook er van dat ze werd niet zo hard geslagen en een official heeft uh, het opgepend en hoe ze het zelf niet. Dat stond ook in het stuk. Nou, nogmaals, wie heeft er geslagen? Misschien is dat wel matenijerij. Duidelijke taal ook van uh, Frank De Boer. Goed, uh, hier laten we het bij wat dat betreft. Uh, we gaan het namelijk hebben over uh, mooie sporten zwemmen. WK korte baan is bezig in uh, Istanbul. Vandaag twee Nederlanders die kwamen in actie. Uh, Sharon van Rauwendaal die werd roemloos uitgeschakeld in de series van de 200 meter rugslag. Was er ook nog goed nieuws te melden, Robert? Jawel, Juri Verlinde deed het een stuk beter. Hij plaatste zich uh, voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Bob van der Tak is aangeschoven. Jij hebt natuurlijk weer voor ons gevolgd die finale plaats. Is dat een verrassing? Ja, kleine verrassing vind ik wel. Want Joeri Verlinde is natuurlijk een man van de 100 meter. Is niet een echte sprinter. Hij noemde die 50 meter vlinderslag vanmorgen zelfs een circusnummer. Hm. Maar... Ondanks dat het dan misschien in zijn ogen een circusnummer is, uh, haalde hij dus wel de finale. Het was een goede race van hem. Hij ging mee in het spoor van de echte sprinters, Santos en Govorov, en uh, kwam uit op 22-98. een uh, hele behoorlijke tijd. Derde tijd in zijn halve finale, zevende tijd overal. En uh, voor Linde is er dus bij morgen in die finale. Maar bedoel hij dan met dat, dat het een circusnummer is? Ja, nou ja, een beetje een raar nummer. Ook met uh, ja, het is uh, natuurlijk hij duikt het water in. Het zijn een paar slagen. Je komt weer boven water. Hey, ja, en dan een uh, keerpunt en dan weer terug en dan ben je er al. Het is natuurlijk zeker in zo'n 25-meter bad uh, ja, een beetje een, een raar nummer, maar ja, ja, jij kan je er wel iets bij voorstellen, begrijp ik. Ja. Ja, uh, als zevende naar de finale, dan denk ik al gauw nou, dan ben je kansloos voor een medaille. Ja, kan dat echt kansloos niet ben je op zo'n sprintnummer eigenlijk nooit. Want dat is ook wel weer het leuke dat dat alles mogelijk is. Maar ik denk in dit geval dat het toch lastig wordt hoor. Met echte sprinters als uh, Bousquet, Govorov, Santos. En dan ook nog de nummers 1 en 2 van uh, de 100 meter vlinderslag, Leclo en Shields. Dus uh, het lijkt me dat hij het niet gaat redden. Maar uh, je weet het maar nooit natuurlijk. Nee, het circus kan alles. Hè? Laten Precies. we dat even houden. <laughs> uh, dan was er ook nog een mooi wereldrecord. Ja. Vertel, kun je wel zeggen. Ryan Lochti op de 200 meter wisselslag. Geweldige race, was echt een one-man show. Want de nummer 2, de Japaner Dayo Seto, die werd op meer dan drie seconden gezwommen. En uh, Lochte, die verbrak ook zijn eigen wereldrecord... dat hij twee jaar geleden zwom bij de vorige editie van het WK Korte Baan... En hij ging ook echt onder een, ja, onder een barrière door van de 1,50. Hij dook daaronder, kwam uit op 149,63 Een verbetering van zijn eigen wereldrecord. Dus met zo'n halve seconde. Dus dat was een bijzonder fraaie race. Ja, mooi moment. Uh, voor de Duitsers was het een mooie zwemavond, geloof ik. Ja, waren ze ook wel weer aan toe na het e in Londen... toen uh, er geen enkele medaille gewonnen werd door de Duitse zwemmers. Zelfs niet uh, door de twee sterren van de ploeg, Britta Steffen en uh, Paul Biederman. Het uh, swimtraumpaar, zoals ze in Duitsland wel uh, genoemd worden... <laughs> Zijn een koppel in het dagelijks leven. En wat dat betreft was het wel grappig om te zien... dat de twee eigenlijk bijna op identieke wijze hun gouden medaille wonnen. Namelijk vanuit het achterveld. En dan in de laatste meters erop en erover. Stefan deed dat op de 100 meter vrije slag. Waar ze dus uh, Rano micromo opvolgde Die uh, twee jaar geleden de titel won bij het WK Korte Baan. En uh, Paul Biederman deed het op de 400 meter vrije slag. Ja, Hoe lang is die Stefan nou niet al bezig? Heel lang, ja, meer dan twaalf jaar. En uh, ja, ze gaat ook nog wel een tijdje door, minimaal anderhalf jaar. Want in de zomer van 2014, dan is het EK Langebaan in Berlijn. En Steffen, die woont al een hele tijd in Berlijn. Dat is echt haar thuisstad. En uh, dat zou wel eens haar afscheidstoernooi kunnen worden. Ja. Um, hoe serieus wordt dit nou genomen? Eerder deze week hebben we al gezegd, ja, hoop toppers zijn er niet bij, maar de ook, ik hoor je nu ook zeggen... een hoop toppers ook weer wel. Ja, nou ja, de mensen die er zijn, die nemen het wel serieus. Maar ja, dat waren ze niet natuurlijk. Nee, ja. precies, maar het punt is dat er natuurlijk... Uh, inderdaad nogal wat toppers uh, ontbreken. Er zijn negen Olympisch kampioenen van Londen in totaal. Nou, dat valt nog niet eens tegen, maar... ja, het is een beetje het lot altijd van een WK-korte baan... in een Olympisch jaar, altijd problematisch. Uh, in het verleden is het ook wel voor de Olympische Spelen gehouden... Maar dan heb je weer het probleem dat mensen in voorbereiding zijn ja. op de Spelen... en het dan niet in hun uh, programma vinden passen. En dan laten ze het om die reden schieten. Nu is het een keer na de Olympische Spelen. En dan zijn veel zwemmers weer aan het bijkomen. In dit geval van Londen of pas net weer in training. En die uh, laten het dan om die reden schieten. Dus dat ja. blijft lastig. En dan komt ook nog bij dat drie weken geleden het EK-korte baan was in Chartres. En dat is natuurlijk heel onhandig qua planning... Um, omdat er dan zwemmers zijn die dat EK... Zonder... Die moeten kiezen. Ja, ja. die moeten ja. dan eigenlijk kiezen. Omdat je eigenlijk niet in uh, twee keer kunt pieken in drie weken. Dat is eigenlijk uh, onmogelijk. Dat gaat overigens wel veranderen. Vanaf volgend jaar is het zo dat het EK-korte baan dan in de oneven jaren is... En het WK korte baan in de evenjaren. En dat is natuurlijk veel logischer. En ja. dan zullen die toernooien ook weer aan uh, status winnen. Dan worden er twee sterk bezette toernooien. Mag je dan tenminste Dat is natuurlijk de bedoeling, kan ik me zo voorstellen. Dat is de bedoeling. Goed, tot slot. Uh, nog een hoogtepunt wat eraan zit te komen, nog? Of iets wat, wat je zegt van nou? Ja, van nou? Ja, vanuit Nederlands oogpunt. Uh, ja, misschien dus voor Linden morgen op die 50 meter Vlinderslag. Kira Toussaint komt nog in actie op de 50 meter rugslag. Zondag Wendy van der Zanden nog op haar favoriete afstand. 200 meter wisselslag. Maar ik denk eerlijk gezegd. Niet dat dat nog een medaille gaat opleveren voor Nederland. Ja, Het is toch uitkijken wat Lochtien nog gaat doen. Uh, die zwemt in ieder geval nog twee nummers. 200 meter rugslag en ook nog de estafette. 4x100 meter wisselslag. En als het allemaal een beetje mee zit... dan komt hij weer uit op zes keer goud. Net zoals twee jaar geleden bij het WK Korte Baan in Dubai. En dat zou toch heel knap zijn... Zeker als je bedenkt dat Lochte eigenlijk sinds Londen niet zoveel gereest heeft. Dat hij met hele andere dingen bezig geweest is. Hij heeft zelfs geacteerd in een Amerikaanse serie. Uh, nou ja, nu is hij dan weer het zwembad ingedoken. En dan uh, zwemt hij dus wereldrecords en wint hij gewoon gouden medailles. Zo gaat dat uh, Ja, als je echt een superzwemmer bent. Ja, dan kan je dat. Dankjewel uh, Bob. Tot zover het uh, zwemmen. Zometeen uh, Jacques Verharen krijgen we nog uh, te horen. En uh, we gaan nog even uh, Lex Immers aan u laten horen. Want die speelt natuurlijk met Feyenoord tegen Ado. En vorig jaar speelde hij met Ado tegen Feyenoord. Dat allemaal zo meteen. Eerst Lucy Silva's en Breathe In. Sylvors. Zometeen gaan we ook nog even kijken wat er in de eerste divisie is uh, gebeurd. Eerst even naar uh, de eredivisie vanavond. Ik zei het al eerder, Twente won met de 3-2 van Herakles, Te maken van de prachtige 2-1 uh, voor Twente. Dat is Edwin Gyasi. Wie, zegt u wellicht? Nou, Jan Roels, die sprak met hem. Edwin Mooi Mooie Ghiassi. rol voor jou. Um, is de competitiedoelpunt ook voor jou uh, bij Twente. Um, wat deed dat de doelpunt met jou? Uh, ja, eigenlijk heel veel. Um, ja, ik heb uh, heel veel meegemaakt uh, het laatste jaar. En, uh, ja, als ik dan in de grootsvesten mag schoren, is het alleen maar mooi. Je ging voor je eigen actie. Dat deed je ook een paar keer daarvoor. Toen pakte het niet goed uit. Maar dit was een mooie combinatie. Ja, dit was uh, heel mooi. Ik probeer gewoon uh, ja, met volle vertrouwen elke actie te maken. en uh, Dit keer lukt het. Dus, uh... Nu ben je vaak dreigend naar je linkerbeen. Hè? Dan lijkt het alsof de tegenstander zich daarop kan uh, instellen. Maar dan kan je ook rechts langs Is dat de kwaliteit van je? Ja. Uh, yeah. Ja, ik, uh, als ik buitenom ga, kan ik uh, een voorzet uh, geven met rechts. Als ik uh, binnendoor ga, kan ik uh, de 1-2 maken of zelf schieten. Dus dat uh, is wel een de kwaliteit, denk ik. Nu ben jij geen trainer van Twente, maar deze optie... om dan Tadic eigenlijk vanaf het middenveld te laten spelen... en jou vanaf die zijkant, dat, uh, dat vind jij wel prettig natuurlijk. Um, ja, ik bedoel... Uh, ja, hij speelt met goede spelers omheen. Tadic... Speel jij dus? Um, ja, bedoel, als iemand anders speelt, is het ook goed. Uh, ik ben nog jong, ik moet nog veel leren... En, uh, ja, het is alleen maar mooi meegenomen als ik mocht spelen. Vond je het een mooie derby? Uh, ja, zeker is het allereerst. En uh, ja, fans uh, blijven schreeuwen. En, uh, ja, het is alleen maar mooi. Is mooi en we hebben ook nog gewonnen. Als wedstrijd was het ook aantrekkelijk. Voel je dat ook als speler? Uh, ja, ja, want uh, we, we creëerden heel veel kansen. En, uh, ja. Je voelde ook dat de winst erin zat. Dus uh, ja, voelde zeker goed. Edwin Giaci onthoud die naam. En dan de coach van Twente, Steve McLaren. Vorige week verloor zijn team, u weet het nog, kansloos van PSV. Hij vindt dat Twente zich daardoor, of daarvoor vanavond, knap revancheerde met een verdiende overwinning. Ik denk dat we de winnen. Great reaction van the team. after de laatste week in PSV. En uh, great focus, concentrate. Een beetje te much, een beetje te anxious. Maar we create 22 chances. En ik denk dat. That... Yeah, we, we've counted them all. I will look at them later for 22 chances. And uh, we deserve to win the game. And uh, we couldn't believe it when uh, they got the first goal and uh, and then straight after the second, I think, three or four shots they had. So it left us very, very nervous towards the end and you could see the anxiety. Um, but we said before the game, find a way to win. That's the most important. And uh, when you're up like that, we played the last five minutes, ten minutes, very, very well, very well. But if we want to be critical, then only three goals out of 22 chances, that's not that many. Uh, no, but, um, you know, we created 22 and many people have criticised that we're not creating and we're not, um, you know, we're not uh, scoring enough goals. We created tonight, we've scored three. And, uh, you know, just on the other side, we've conceded two, but There were two uh, shots just out of the blue, really. Final question. A bit lucky with an offside goal, you think? As I said, uh, we deserved the win and we deserved a bit of luck. And, um, you know, it was a good game for the spectators. En de belangrijkste ding was weg met een win. We got het. Steve McLaren. Um, hij zegt dat uh, ze inderdaad veel kansen nodig hadden. Maar uh, hij is vooral blij dat ze die ook creëren. 22 kansen in totaal, hij heeft ze geteld blijkbaar. Twente werd uh, zenuwachtig toen Heracles voorkwam. Maar herstelde zich goed. En die buitenspelgoal was dat niet een beetje geluk? McLaren vindt dat Twente dat geluk zelf heeft afgedwongen. Zondagmiddag staat de wedstrijd Feyenoord-ADO op het programma. De haagse ploeg won de vorige ontmoeting in de Kuip met maar liefst 3-0. Toen speelde Lex Immers voor ADO en nu staat hij voor Feyenoord in het veld. Ja, een hoop reacties, een hoop berichtjes, dat brengt het. En, en ja, voor de rest benadruk ik de wedstrijd gewoon normaal als een andere wedstrijd. En toch in je achterhoofd denk je er natuurlijk wel over na van ja, het is ADO. En ja, leuk, apart. Maar... Je zal wel eens sms'en denk ik met Jens Toornstra bijvoorbeeld. Dat zal misschien de toon deze week iets anders zijn. Ja, natuurlijk. Ik hoor een aantal jongens. Beugelsdijk, Toornstra, Van Duinen. Dat soort jongens die hoor ik dan. En, en ja, Coutinho natuurlijk, die, die ik ook nog mee gespeeld heb. Nou, ja, dat soort jongens hoor ik dan in de week hoor ik wel. Ja, dat is naar een, een week waarin we tegen hun spelen. Nou, ja, dat, is gewoon, dat is gewoon leuk om, dat, ja, om die sms'jes van hun te hebben. En weer eens contact ook met hun te hebben. Dus. Heb je überhaupt nog wel contact? Ik bedoel, ik zie je daar vaak op de tribune zitten, dus je komt er nog wel regelmatig, maar heb je ook nog wel contact zeg maar, met selectiestaf? Ja, zeker. natuurlijk geregeld heb ik contact met die jongens. Dat zijn gewoon jongens waar ik toen ik bij ADO speelde ook gewoon in het privéleven wel mee omging. En die komen ook gewoon wel eens bij mij over de vloer, dus dat is, uh, ja, dat is gewoon uh, ja, een moment van contact wat ik ook gewoon uh, buiten deze week nog heb. Is Ado anders dan het Ado waar jij vorig jaar in speelde? Nou ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij, als je gaat kijken naar vorig jaar, wat ik bij Ado. Uh, toen ik bij Ado speelde, was het begin van het seizoen. Voor de winterstop stonden wij negende. En uh, nou ja, toen hadden wij twintig punten. Ja, en het tweede seizoen zelf dat hebben wij het heel erg lastig gekregen. Ja, en dat was natuurlijk ook iets wat Van der Brom uh, achterliet. En wat, wat Marie Stijn moest oppakken. En ja, ik denk nu, Maurice Stijn heeft nu zijn eigen selectie. Heeft hij samen kunnen stellen. En hij heeft uitgesproken dat hij wil laten zien uh, met zijn Ado-selectie. Dat, dat hij het wil laten zien dat hij het kan. En, en nou ja, ik vind dat hij het niet onverdienstelijk doet. En Ado uh, heb in de uitwedstrijd pas één keer verloren. Dus uh, ja, ik denk, we zijn gewaarschuwd. We dus even over, over die huidige selectie hebben. Niet, niet kwalitatief jij noemt Net de naam van Tom Beugelsdijk. Dat is eigenlijk een jongen die wel een beetje jouw rol heeft ingevuld. Hè? En dan bedoel ik niet voetballend. Maar wel, het is dus een echte Haagse jongen. Een jongen van de club. Geadoreerd. Dat, dat had jij ook. Ja, nou ja, zeker. Maar daar hou ik ook van zo'n jongen. Dat is een jongen die altijd voorop in de strijd gaat. En, en ook ja, niet terugtrekt, niet terugdeinst in duels. En ja, dat is waar ik ook versta en ja, ik ken Tom natuurlijk ook en daar heb ik ook wel een aantal jaar mee gespeeld bij ADO en ja, dat vind ik fantastisch. Nou even naar jou, want je bent nu Feyenoorder, uh, oud ADO speler. Is jouw leven drastisch veranderd? Ja, dat denk ik wel. Ik, dit Feyenoord is gewoon groot, een grotere club en ja, laten we vooropstellen er wordt gewoon veel meer verwacht hier dan wat er bij ADO werd verwacht en ja, dat is het grote verschil in mijn leven. Aandacht? Ook van groot glas. Ja, het, is, het is allemaal wat groter. En ja, er wordt meer naar je gekeken dan dat het Baden was. En ook het gevoel van ja, hier was ik aan toe. Is dat, is dat bevestigd het afgelopen half jaar? Nou ja, zeker. Ik heb dat een aantal keren geroepen en natuurlijk behouden dat ik eraan toe was om een stap hoger op te maken. En ja, of dat bevestigd is. Ja. Ik, heb, ik heb vaak genoeg mensen horen zeggen van ja, uh, die gaat het niet maken of die gaat niet scoren bij Feyenoord. Nou ja, ik sta op negen goals uh, en met de beker erbij sta ik op elf officiële goals voor, voor Feyenoord. Nou ja, ik denk dat ik het eerste half jaar nu niet onverdienstelijk doe. En ja, ik had misschien natuurlijk had ik nog wat meer goals moeten maken en ja, dat is, uiteindelijk is dat niet gelukt. Maar ja, ik denk dat, uh, dat ik al met al toch tevreden mag zijn en ik hoop op een nog betere tweede helft van het seizoen. De trainer is ook altijd tevreden geweest. Heeft natuurlijk altijd wel kanttekeningen geplaatst, heeft aan je gewerkt. Maar je hebt altijd van dag één het vertrouwen van Koeman gehad. Ja, zeker. Dat heb ik altijd gehad vanaf het begin van het seizoen, dat het af en toe even niet lukte. Ja, hij heeft me altijd laten spelen. Hij heeft me altijd laten staan ook. En ja, ik, ik, ik geef dat vertrouwen, dat, dat, dat betaal ik ook wel terug, door uh, ja, in het veld altijd keihard te werken en nooit te verzaken. En, en ja, Altijd voorop in de strijd te gaan verder. en, en ja, De vuile meters van andere jongens en verdedigend. Ik ben eigenlijk ja, een beetje een box-to-box speler -box ik, ben, ik ben verdedigend, ben ik daar. Maar ook aanvallend. Je speelt nu in de rug van een Italiaan die dit jaar alles wat voor zijn voeten komt scoort. Hè? Hoe belangrijk is dat, die twee eenheid die je met hem moet vormen. Ja, natuurlijk. Ja, fantastisch. Een gekke Italiaan is ja, Alles wat, wat hij nu aanraakt, dat, dat, ja, dat gaat eigenlijk om in doelpunten. En dat is voordelig voor ons. En, ja, ik vind het heerlijk om met hem te spelen. Het is een aanspelpunt. Ja, hij houdt de ballen vast, waardoor ik kan bijsluiten. Uh, Voorzitter van de zijkant is hij een bliksemafleider. Waardoor af en toe hij een doelpunt maakt, maar af en toe ik ook vrijkom. En ja, dat, dat is gewoon heerlijk om, om daarmee te spelen. Die wedstrijd uh, vorig jaar, was een uh, ja, je bent hier met drie punten weggegaan als ADO-speler. Dat was een hele... Bijzondere wedstrijd hè. Is hier leven hier een gevoelens? Ja, hier wel. Kijk, voor mij in principe, ja, ik kan geen revanche gevoelens hebben. Want ik heb vorig jaar heb ik, in deze wedstrijd heb ik hier 0-3 gewonnen met Ado. En ja, dat was voor ons een uitstekende wedstrijd. En uh, ja, Feyenoord uh, uh, ja, die wil natuurlijk nu revanche halen. En, en, en dat hoor je in de kleedkamer ook. Van ja, we willen ze nu wel uh, ja, een pak op de broek geven. En, en ja, laten zien dat wij toch de beste zijn. Ja, en daar maak ik nu deel van uit. Dus ik ga daarin mee. En nog even die ene vraag die iedereen al denk ik aan je stelt. Uh, Lex, ga je juichen? Nou ja, ik, tuurlijk, zeker weten. Ik, ik ben uh, betaald voetballer en uh, ja, ik ben, ik ben een professioneel. Dus uh, juichen zal ik zeker, maar uh, wel op een normale manier. Ik ga niet uh, extreme uh, gekke dingen doen, maar ja, ik zal gewoon blij zijn. Want uh, ja, ik ben nu hier bij Feyenoord en niet bij ADO. Lex Immers was dat tegen Ronald van der Geer. Morgen om kwart voor zeven Pek Zwolle tegen AZ. En om financieel gezond te worden heeft AZ de afgelopen jaren steeds belangrijke spelers moeten verkopen. Dat heeft de sportief zijn tol geëist. Zo staat de club momenteel twaalfde met 15 punten. Dat zijn slechts vier punten meer dan de hekken sluiten Willem 2. Ook werden de laatste vijf thuiswedstrijden niet meer gewonnen. Rob Fleur vroeg technisch directeur Ernest Stoert wat zijn gevoel daarbij is. Ja, balen. Ik kan niet anders zeggen. Je bent sportman. Je wil heel graag winnen. Um, wij ook op, op, op managementniveau, zoals dat zo mooi heet. De mensen die beleid maken. Um, terwijl je eigenlijk als beleidsbepalers moet je uh, veel verder kijken dan, uh, dan de wedstrijd die net is gespeeld. En, en nogmaals veel verder kijken dan dat. Uh, maar als sportman en als uh, iemand die bij deze club zit en daar ook een hart voor uh, heeft en heeft gekregen. Dan, uh, dan doet dat daar gewoon pijn. Verwijg je jezelf iets? Uh, nou, je denkt wel elke dag na over hetgeen wat je gedaan hebt, of dat slim is geweest. en, um, en uh, Waar je lering uit kan trekken en waar je je voordeel mee kan doen. Wat vind je niet slim? Uh, niet slim? Uh, ja, nou, moeilijke vraag, want je, je, je, je gaat hier elke dag met de intentie naartoe om, om dingen te, te verbeteren. Um, en achteraf kun je zeggen, van, nou, misschien hadden we wat andere keuzes moeten maken. In, in deze. En misschien had je op de laatste dag uh, kunnen zeggen van nou we houden Niklas Mooyzander aan zijn contract. Maar zo makkelijk werkt dat niet. Dus ik, even los van niet slim en dan kijk je alleen naar, naar resultaat. Dan uh, had je dat uh, kunnen stellen. Maar achteraf denk ik gewoon uh, op dat moment was dat noodzakelijk en was het belangrijkste en beste voor de club op dat moment. En uh, nu moeten we sportief gezien moeten we zorgen dat we aan de andere kant weer uh, zorgen dat het weer uh, allemaal op zijn rails komt. Dan heb je nog een aardige groeibrillant in de club. Adam Aher. ...waaraan getrokken wordt, moet je die verkopen of ga je die verkopen tegen de hoofdprijs? Sinds de afgelopen eh, zomer, na de transferperiode, is het bij ons niet meer noodzakelijk om eh, spelers te verkopen. Dus eh, uitverkoop, zoals in het verleden, vijf, zes man, dure jongens, afstoten, hoeft niet meer. Uitverkoop is een verkeerd woord. Want dat zou willen zeggen dat we um, mensen tegen bodemprijzen hier hebben laten vertrekken. Dus dat, dat klopt niet. Wij hebben wel uh, spelers verkocht. Alleen die hebben een bepaald bedrag opgekocht. ...opgebracht wat wij met elkaar afgesproken hebben. En, en wat ons betreft uh, zat dat aan de bovengrens van uh, wat we... ...of bovengrens, over de grens van wat wij met elkaar af hebben gesproken. Dus uh, uitverkopen is misschien niet het goede woord... ...maar we hebben wel uh, uh, verkopen verricht en dat is nu niet noodzakelijk. Dus je kan tegen Maher bijvoorbeeld zeggen om, uh, van je houdt je poot stijf. Dat zou kunnen, als zijnde. Zeker op dit moment, ja. Ja, dat was uh, Ernest Stewart... Die dus morgenavond zijn club ziet voetballen uit bij Pek Zwolle. Aftrap kwart voor zeven. Een maandje geleden verraste Jacco Verharen de zwemwereld met zijn besluit het trainerschap op te geven en zich volledig te gaan wijden aan zijn functie van technisch directeur bij de KNZB. De combinatie van de twee banen viel hem te zwaar. Edwin Cornelissen die sprak met Verharen over de zaken die nu op zijn pad komen. Het geld van NOCNSF, zwemmers die stoppen of toch maar doorgaan tot Rio en persoonlijk het werk van technisch directeur. Hoe bevalt dat Jacco Verharen? Ja, bevalt goed. Uh, ik, het is natuurlijk niet helemaal een nieuwe baan voor mij. Omdat ik de, ja, de afgelopen zes jaar heb ik het altijd gecombineerd. Trainerschap en technisch directeur. Dan zou je denken dat ik het uh, een stuk rustiger heb gekregen. Dat is niet het geval, want ik uh, hou me nu wel veel meer bezig met uh, ook andere zaken naast het technisch directeurschap. Dat heeft er ook allemaal mee te maken. Maar het gaat echt van diploma's me tot en met Olympische Spelen dus, en alles wat ertussen zit. Dus het wordt allemaal een stuk breder voor je? Ja, het is een stuk breder. Natuurlijk wel met een gezonde focus op topsport. Uh, de, bijvoorbeeld in deze fase, na het bekend worden van het investeringsplan, ben ik bezig met uh, contracten af te sluiten met trainers. Uh, dat is wat nu moet gebeuren. Maar er lopen nog heel veel andere dingen doorheen. Uh, sponsoring, ja, de hele, de hele structuur op poten zetten, gesprekken met gemeentes, met CTO's. Ja, noem het allemaal maar op. En daar moet nu echt invulling aan gegeven worden. Dus de komende maanden uh, ben ik nog wel even onder de pannen. Je noemt al uh, NOCNSF de gelden. Dat is natuurlijk waar alle bonden naar uitgekeken hebben, jullie ook. Um, wat vond je ervan? Nou ja, goed. Uh, bedoel, uh, ik bedoel, ik denk dat we goed uit die pool zijn gekomen. We zijn... Niet geheel verrassend, denk ik ook. Hè? Nee, om, om, omdat het beleid was heel duidelijk. Er wordt gekeken naar uh, de afgelopen 20 jaar of 10 jaar. Uh, structureel goed beleid en medailles op de Olympische Spelen. Nou ja, dan kan het niet anders dan dat je als zwemsport daar heel goed in zit. Dus dat is een logisch gevolg. Dan is het natuurlijk nog wel even spannend van hoeveel daar uitkomt. Nou, dat bedrag ben ik zeker tevreden over. Hè. Ik vind het, vind het ongelooflijk goed dat NOCNSF nsf Maurits Hendricks... in dit geval uh, nu de, de, ook echt de knopen heeft doorgehakt en keuzes heeft durven maken. Dat heeft de Nederlandse topsport echt nodig. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen, voor ons is het nog niet genoeg... Maar dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van NOC en NSF, dat moeten we ook zelf als KNZB en met sponsoring moeten we daarmee aan de slag om onze hele ambitie uh, in te vullen. Want hoeveel kregen jullie ook weer precies van het NOC? Wij krijgen 1,7 miljoen. Wij gaan van 1 miljoen uh, de afgelopen jaren bijdragen, zo ongeveer, naar 1,7 miljoen nu. Maar met 1,7 miljoen uh, bestorm je de zwemwereld niet uh, internationaal. Daar is echt veel meer voor nodig. Want let wel, dit gaat over het hele Nederlandse zwemmen. Alle trainers, technisch directeuren, bondscoaches die in dienst zijn bij ons... worden daarvan betaald. Het hele programma voor junioren, voor jeugd, voor senioren... Uh, uh, alle trainingskampen, alle wedstrijden internationaal die we doen. Dus het is veel geld, maar het is geen vetpot. Hoe blij is de technisch directeur dat Femke Heemskerker ervoor gekozen heeft... om toch weer in Nederland en dan in dit geval in Eindhoven te gaan trainen? Nou, het is, het is een bevestiging dat onze structuur een hele goede plek is... om internationaal uh, succes te boeken. En, en dat een, een gang naar het buitenland... Uh, ja, dat klinkt vaak exotisch... maar dat het, dat het niet altijd per se een verbetering hoeft te zijn... Dus, ja, heel goed. En ik denk dat ze in, in, in deze structuur... en of dat nu Amsterdam of Eindhoven was, dat maakt niet uit. Daar liggen twee ijzersterke programma's. Nee. Uh, maar ik ben wel weer blij dat ze er deel van uitmaakt... omdat we er dan ook grip op hebben. En ook zeker weten dat, uh, dat daar prestaties uit voortkomen. Het zijn die weken waarin de knopen worden doorgehakt. Hè? Nick Driebergen beëindigt zijn carrière. Uh, nou ja, we hebben dus gezien dat Femke terugkeert. Uh, eerder werd er bekend dat uh, Inge Dekker het allemaal op een laag pitje heeft staan. Marleen Veldhuis gestopt. Als je kijkt naar de huidige generatie zwemmers die richting Rio gaat. Um, uh, ja, wat denk je van die generatie? Ja, die is heel boeiend. Die is heel goed. Uh, ik moet tegelijkertijd zeggen dat die mensen die de knopen hebben doorgehakt. de laatste daarvan was Nick Driebergen. dat ik dat enorm waardeer. Hè? Ik had hem graag doorzien gaan. Maar hij, uh, ja, ook voor hem is het alles of niets. En ik ben blij dat toppers die afweging maken. Want voor 99% erin stappen, moeten we niet doen. Dat willen we ook uitdragen, ook naar onze jongere mensen. Nou, de generatie die er nu aan, aan zit te komen, dat is een ontzettend boeiende generatie. Daar zitten echte toppers in. Kira Toussaint hebben we al gezien op de EK-korte baan. Nog niet helemaal goed in finales, maar qua absoluut niveau. Absoluut mondiale top, dat zit eraan te komen. Uh, we hebben in de nog jongere leeftijden hebben we nu jongens die gaan harder zwemmen dan Pieter deed op die leeftijd. Dat mag natuurlijk ook wel na twintig jaar. Maar dan nog, dat geeft wel aan dat, dat ook daar weer in de lift zit. Dus er zit een hele boeiende generatie aan te komen en we gaan wat nieuwe namen zien. Daar ben ik wel blij mee. Ah, dus technisch directeur Jacques is optimistisch over de toekomst? Ja, ik ben zeer optimistisch uh, door de mogelijkheden. Maar ook omdat ik een ijzersterk vertrouwen heb in, in datgene wat er aan de badrand staat en wat er in het bad ligt. Uh, dat, uh, dat we samen naar de top kunnen groeien. En, en uh, ja, dat vertrouwen moet er ook zijn. En uh, in het verleden geleverde prestaties leveren geen garantie. Maar als je al twintig jaar lang medailles haalt op de Olympische Spelen... daar voegen we nog graag twintig jaar of langer bij. Goed, dat is helder. Jacco Verharen was dat tegen uh, collega Edwin Cornelissen. Hein Otterspeer, kent u hem nog? Hij deed het geweldig vorige week bij de Wereldbekerwedstrijden. Het schaatsen gaat het natuurlijk over. Hij won de duizend meter, dat was verrassend, in Nagano, Japan. Nu is de hele schaatskaravaan neergestreken in China. In Harpien, om precies te zijn. Otterspeer, over die plek. Bijzonder koud. Bijzonder in de zin van uh, ja, hoe smerig kan eigenlijk een stad zijn. Buitenlucht. Nu ziet het wel aardig uit omdat het er geen, geen wolken is... Maar... Daar hangt een behoorlijke smog. Het stinkt hier. Mensen zijn best wel vies. Heel andere cultuur dan Japan vorige week. Daar is alles heel netjes, heel schoon. Geen kaal op, je op straat en dan wordt alles piekfijn geregeld. Het is bijzonder. Ja, was jij voordat je ging schaatsen, was je toen ook al nieuwsgierig naar andere landen, andere culturen? Eigenlijk wel, ja. Je, je kijkt ook verder dan Nederland. Je gaat op vakantie in bepaalde je streken in Europa. En uh, nu met het schaatsen kom je eigenlijk over heel de wereld. Richting Amerika, Canada en ook naar richting Azië. Dus uh, zeker de Aziatische cultuur is uh, ja, best wel bijzonder. Heel veel mensen ja, die weten het eigenlijk gewoon niet. En nu, uh, nu ondervind je het eigenlijk gewoon. In China is, is, wat is wat dat betreft gewoon heel best wel, best wel vies. Een beetje smogachtige geur hangt hier. En, uh, en de mensen. Vieze mensen in China. Je loopt te rochelen, te spugen op straat en gewoon waar je bij staat. We hadden eigenlijk van de week hadden we. Stonden we even bij de lift en een Chinees echtpaar stond naast ons. En met die jongens van ons team hadden we voor de grap eigenlijk heel overdreven gegorgeld. Een beetje gespuugd en nou ja heel, best wel vies eigenlijk. Maar ze keken niet om. en het is gewoon heel normaal. cultuur hè, sculptuur Ja, ze gooiden net zo hard een vluim in de prullenbak, weet je. Dus het is, uh, het is best wel vies. Ja, wij zijn hier nu eventjes, maar normaal als je op zo'n trip bent, uh, slaat je dan je ogen voor, voor? Moet je dan je ogen sluiten? Hoe, hoe bleef je dan aan land? Is dat uit, kijk je uit de bus uit het raam, is dat het? Ja, je kijkt natuurlijk... Uh, als je naar de ijsbaan rijdt, kijk je zeker wel even uit de raam. Je, je bent er nog nooit geweest. Dus je, je ziet hier dat de wolkenkrabbers eigenlijk... en de flats gewoon uit de grond worden gestampt alsof het niks is. Zoveel tegelijk. En uh, dan denk je, ja, crisis, crisis. Maar volgens mij is het hier eigenlijk helemaal niet toegeslagen. Uh, ja, natuurlijk kijk je al je ogen uit. Dat doe je wel. Maar ik, uh, ik heb wel geleerd om wat zuiniger te reizen. De eerste jaar dat ik wildcups reed was twee jaar terug. Toen ging we ook de, deze kant op. En dan neem je alles echt op. En dan ga je er helemaal over nadenken. En dat kost heel veel energie. Maar met en... zuiniger bedoel je inderdaad qua energie? Qua energie, precies. En uh, nu ja, kijk je het wel en je ziet het wel. En, uh, maar ja, je, je weet gewoon hoe je een beetje moet reizen... en wat zuiniger met je energie om moet gaan. Dus uh, tot slot ben je hier gewoon om hard te schaatsen... en niet uh, voor sightseeing en andere dingen. Dus zo doen we. Dat wil ik vragen over het schaatsen. Ben je terug op aarde na vorige week? Ja, eigenlijk wel. Ja, je besef wel dat je wat je gedaan hebt. Je eerste World Cup zegen in Nagano. En uh, het was gewoon een heel mooi moment. Zeker na de tegenslag eigenlijk op zaterdag. En, uh, ja, precies. En nu uh, ja, heb je gewoon eentje gewonnen. Maar je weet wel dat het gewoon weer de tellers op nul staan de voor de weekend. Je moet het gewoon mee doen op een andere baan, op een ander moment. En uh, er zijn vast wel andere mensen die uh, om mij jagen. En ik hou er zeker wel rekening mee, absoluut. Maar voel je inderdaad dat je van jager meer de opgejaagde bent geworden? Uh, nou, dat, nou, dat niet zozeer eigenlijk. Natuurlijk, iedereen wil winnen, dus iedereen jaagt op elkaar. En met sprinten is het gewoon heel dicht bij elkaar. En, uh, dus ik besef dat ook wel. Kijk, ik, kan gewoon, uh, ik kan gewoon niks laten liggen in de rit. En alles moet gewoon kloppen. En dat, vorige week klopt het wel. Maar ik, uh, ik moet gewoon nog een paar van zulke soort races rijden... om echt uh, favoriet te worden, denk ik. Hoe goed ben jij hier, of hoe goed wil jij hier zijn? Uh, nou, zo goed als ik eigenlijk ben. En uh, ja, ik ben goed genoeg om te winnen. Dat hebben we vorige week gezien. Dus ik, uh, ik doe er alles aan om uh, weer de beste te zijn naast het weekend. Voel je die verhoogde status na vorige week? Dat er toch, ja, er zal nog niet anders naar je gekeken worden. Want iedereen wist daarvoor ook al wie jij was. Ja, maar je brengt dat wel mee. Je brengt die overwinning mee naar de start. Ja, nou absoluut. Maar ik, uh, ik voel me wel anders in de zin van ja, meer motivatie, meer uh, vertrouwen, zelfvertrouwen. Natuurlijk neem je dat mee. Je bent, uh, je bent één keer de beste geweest. Maar ja, je moet het uh, zoveel mogelijk keren laten zien. En dat is natuurlijk het moeilijke. Maar uh, dat is ook wel een mooie uitdaging eraan. En Speer was dat. Hij is vol vertrouwen. Dat is uh, Michel Mulder vast ook. Want die pakte in Nagano zilver op de 500 meter. Wat zijn zijn ambities voor dit week -einde? Uh, nou, Ik wil gewoon weer hetzelfde niveau halen als vorige week. Vorige week een hele goede eerste dag en ook wel een goede tweede dag. Maar na die eerste dag was die al iets minder. Ja. Uh, ja, ik wil gewoon weer proberen op het podium 500 meter te komen. En, en op de 1000 meter eens kijken of ik uh, net als vorige week uh, uh, weer, weer voor een stuntje kan zorgen. Ja, zou dat een stap zijn om dan in de A-groep te rijden wat je vorige week in de B-groep reed? Ja, ja, en volgens mij dus, uh, moet ik tegen Shani. Dus uh, ik heb even het klassement erbij gepakt. Dus eigenlijk de loting voor uh, komende zaterdag. Dus als er niks geks gebeurt, dan uh, mag ik tegen Sharni. Dat, uh, dat zou wel heel erg gaaf zijn om dan, uh, dan zo'n rit neer te zetten... als die ik vorige week in de B-groep reed. Ja, is dat voor iemand als jij die zilver heeft gewonnen op het weken afstand toch nog wel speciaal om een duizend ja. meter te rijden tegen Sharni Davis? Ja, dat, dat vind ik ook om een 500 tegen motorrijden. Ik vind de jongens die rijden technisch zo begaafd. Nee. En mode, ja, dat, dat, dat, dat, dat, uh, dat vind ik het mooi aan schaatsen. Dat, dat, dat technische aspect. En die jongens die hebben dat zo goed onder de knie. En natuurlijk, ik rij zelf ook aardig hard door. Maar uh, ja, om daar naar te kijken en om daarvan te leren, dat is, uh, dat is hartstikke mooi. En Sharnie heeft dat ook met zijn bochten. En, ja, dat is gewoon, uh, gewoon gaaf om te zien. Maar ja, straks sta ik aan de start. Dus ga ik niet naar hem kijken. Maar uh, ja, het is wel leuk om tegen hem te rijden. Ja, er komt bijna een soort van kinderlijke. Glimlach op je gezicht als je erover ja, praat. Ja, maar het schaatsen is ook heel erg mooi. En, en daarom vind ik schaats ook zo mooi. Gewoon het technische aspect wat erbij komt. En ja, het gewoon zoeken naar perfectionisme van, van die techniek. En, en zelf had ik altijd het idee dat ik heel onstuimig en, en dat ben ik nog steeds wel een beetje. Maar ja, je werkt een beetje naar zo'n zo toppunt toe van, uh, van technische perfectie. En, en ja, dat is wel mooi om dan te kijken naar jongens die het beter doen. Dat was Michel Mulder tegen uh, Jeroen Stekelenburg. Laten we even kijken wat er gebeurd is in de eerste divisie. Fortuna zit daar tegen MVV Maastricht. Dat was natuurlijk een topper. 1-2 werd het. Sparta Rotterdam tegen Telstra 3-3. Telstar speelde het laatste half uur met 10 man. Rood voor Hoefdraad. Hoezovi maakte er 2 voor Telstar. Vendam-Helmond Sport 3-1. Cambuur tegen Excelsior werd 3-2. Eindhoven Agio VV Apeldoorn 1-6. Sjolmeister maakte er twee voor AGOVV. De graafschap Den Bosch 3-0, eigen doelpunt van Rutten. Anko Jansen maakte er daar twee. FC Oost tegen FC Emmen werd 2-2. En Almere City FC tegen FC Dordrecht 2-3. Dordrecht wint, ondanks dat die ploeg al na ruim een half uur... met tien man kwam te staan. Peersman kreeg zijn tweede gele kaart. Mendes Rodriguez maakte er twee voor Dordrecht. MVV aan kop met 35 punten uit 16... Sparta heeft er 34 uit 17 en Dordrecht heeft er 31 uit 17. In de Bundesliga ook één wedstrijd. Vanavond Bayern München, Borussia München-Gladbach eindigde in 1-1. München is al herbstmeister, al een tijdje zelfs. Goed, en dan de wekelijkse Sneijder-update? Nee, want Sneijder zit opnieuw niet bij de wedstrijdselectie. Inter speelt morgen in de Serie A tegen Lazio-Roma. De ompassen over een nieuw lager contract voor Sneijder is dus nog steeds niet voorbij. Morgen om half vijf het sportforum met Ton Boots, Iwan van Duren en Erben Wennemars als gasten. En morgenavond weer veel Eredivisie voetbal natuurlijk. Zometeen het oog met Thijs van der Brink. Goedenavond. Morgen, in Troskamer Breed. de politieke stand van het land. Nou, het is in ieder geval zo dat een premier bereikbaar moet zijn. Wie heeft het hoogste woord? Ik hou er niet van als andere politieke leiders dat soort flauwekul allemaal gaan zeggen. Ik sta nooit vooraan als partijvoorzitter. En wie is er betrouwbaar? Het was schadelijk, ook voor de geloofwaardigheid van de politiek. Luister morgen van 11 tot 12 naar Troskamer Breed. Nou, nou, nou, nou, nou daar gaan we weer hoor. Nee. Maken we dit ook nog politiek, sorry. Nee, nee, nee. Radio 1, het nieuws van alle kanten.